Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van het NOS op 3. Hulporganisaties willen dat ons land zich alsnog hard maakt voor een staakt het vuren in Israël. Zodat er hulpgoederen naar de Gazastrook kunnen worden gebracht. Daar ging het over bij de Verenigde Naties. Ons land weigerde voor of tegen te stemmen. Save the Children vindt dat onbegrijpelijk. Wij vinden het schandelijk dat wij ons onthouden hebben als land in de VN van stemming over de meest basale principes van humanitaire hulp. En dat zet onze internationale geloofwaardigheid op het spel. We kunnen niet de ene keer dat we dat recht hoog in het vaandel hebben wanneer het ons goed uitkomt. Om aan de andere kant dat uit te sluiten wanneer het ons politiek niet goed uitkomt. Vrijdag mogen we erover komen praten bij demissionair premier Rutte. In Italië staat een toren op omvallen. En nee, het is niet de toren van Pisa, maar de Garicenda. Die staat in Bologna. De toren beweegt, en daarom is de boel afgesloten. Mogen er mogen nu ook geen bussen meer langs. Maar er is meer, vertelt correspondent Helene Daans. De toren daarnaast, de Asinelli-toren, die kon je bezoeken. Het is een heel bekend landmark in het centrum van Bologna. Die is nu ook niet meer toegankelijk voor bezoekers uit veiligheidsoverweging. Ja, de schade aan de toren is waarschijnlijk ontstaan door al het langsdenderende verkeer. Ja, dan nog naar een andere toren. Een bijzonder moment net in Groningen. Uit het carillon van de Martini-toren klonk de tune van Friends. Ja, een eerbetoon natuurlijk aan de overleden acteur Matthew Perry... die Chandler speelde en afgelopen weekend is overleden. Ik, ik kwam net aan fietsen en ik dacht... hé, hey, dit is een riedeltje wat ik heel vaak heb gehoord, ja... Dat was Friends, het team van Friends. Jij herkende het meteen? Ja, hij herkende het meteen. Ja, alle afleveringen sowieso wel twee keer gezien. Dat is toch een groot deel van je jeugd. Ja, ja. ja, en zij waren niet de enigen die het konden waarderen. Na afloop klonk er een luid applaus bij de martini horen. Het weer, opklaringen met af en toe zelfs een zonnetje. Vanmiddag trekt het wel dicht. Er zijn er meer buien. Bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoetenwouden, Rijn en Nieuw Vennep. 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen Tussen Heemskerk en Knaalpentvelze. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijnstrook is dicht. En tot zover de anwb verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Than love was fear. Cause I'm a cruel man, I'll take it all away. And I'm a king now, it's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 It's so a I'm riding in your car. You turn on.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 It's not in